Op een vlucht van Istanbul naar New York zijn 30 inzittenden gewond geraakt door turbulentie. Dat gebeurde zo'n drie kwartier voordat de Boeing 777 met meer dan 300 passagiers aan boord landde op de John F. Kennedy luchthaven. De gewonde passagiers zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen bleven in de meeste gevallen beperkt tot blauwe plekken en snijwonden. Eén inzittende brak zijn been. Op de beruchte berg Nanga Parbat, in het westen van de Himalaya... zijn de lichamen gevonden van twee Europese bergbeklimmers. De Italiaan en de Schot waren al twee weken vermist. De twee wilden de toppen reiken via een route... die nog nooit met succes is afgelegd. Zeker in de winter is het beklimmen van de Nanga Parbat gevaarlijk. En daarom wordt die ook wel de Killer Mountain genoemd. Beide slachtoffers waren ervaren bergbeklimmers. Ze waren 30 en 42 jaar oud. Het weer. Op steeds meer plaatsen regen. Met vanavond in het Noordoosten ook kans op natte sneeuw. Het wordt een graad of 7. De wind neemt in het westen en zuiden flink toe tot stormachtig in Zeeland. Na het weekend blijft het wisselvallig en soms onstuimig. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Welkom terug bij ZFM Klassiek. En we begonnen dit tweede uur met de Sonate in Bes. WQ 77 H513. Daaruit het eerste deel, het Allegro di Motto. De componist was een zoon van de bekende Johan Sebastiaan... oftewel Carl Philip Emanuel Bach. Ulla Bundis speelde hierbij viool... En Taji Takata speelde piano. Het volgende stuk wat we voor u gaan laten horen is een requiem. Er is niemand dood, maar het requiem wordt nou eenmaal bij die gelegenheid gespeeld. Een requiem uh, opus 48 en daaruit uh, deel 6. Libera mee. En dat is uh, de originele versie van 1893. Gabriel Fouré, de Franse componist, schreef het. Uh, Mathieu Dubroca is de bas-bariton. Uh, ensemble Andes, dat is het koor. En uh, Le Checles is het kamerorkest. Onder leiding van Mathieu Romano. Prachtige uitvoering. Gaat u genieten. En dat was dan een prachtig requiem, wordt meestal natuurlijk wel gespeeld bij droevige gelegenheden. Maar je kunt er ook gewoon naar luisteren en dan is het gewoon mooie muziek. Nu iets totaal anders. Het quintet voor strijkers, nummer 6 in C-Groters, oftewel C majeur. G324 opus 30. En dat heeft een hele lange titel La Musica Noterna della Strada di Madrid. Ik kan me een woensdag in maart herinneren dat die muziek daar misschien wat minder vrolijk geklonken heeft. We draaien eruit deel 5, het Los Manolos. En als uitvoeringsinstructie Allegro Vivo. Oftewel levendig en behoorlijk snel. Het stuk werd gecomponeerd door Luigi Boccarini. En het wordt uitgevoerd door het Pulcinella Orkest onder leiding van Ophelie Gaillard. En dan wordt af en toe uh, je kennis van vreemde talen en vreemde woorden als presentator aardig op de proef gesteld. Zo ook met het volgende stuk. Het is geschreven door een Rus, maar de titel is hoofdzakelijk in het Frans. Dat is misschien maar goed ook. Als ik het in het Russisch had moeten lezen, was het helemaal niks geworden. 18 Mochzol, zo heet het. En het is uh, Opus 72 TH 151, nummer 14 daaruit. En het heet... Elegi, uh, Chant Elejac. Jacques. neem het aan dat je het zo uitspreekt. Piotr Ildic Tchaikovsky, dat is uh, de componist. En het wordt op de piano gespeeld door Valentina Lisica. Nou, we blijven wel eventjes in uh, Rusland en gelukkig heeft het volgende stuk iets minder moeilijk, uitspreekbare titel. De symfonie nummer 6 in B mineur, opus 54, daaruit het tweede deel. Allegro, en dat betekent, dat weet u misschien intussen wel, levendig. We blijven in Rusland, het zei ik al, want de componist is Dimitri Shostakovich. En het stuk wordt... Uh, Uitgevoerd door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Andris Nelsons. Hoezo, Koude Oorlog? Ja, een uh, behoorlijk dynamisch stuk van uh, wat u net gehoord heeft. Nu weer iets totaal anders. Een Prelude en Fugetta in G-majeur. BWV 902, deel 1, Prelude. Ja, en als je dat hoort, BWV, dan weet je natuurlijk gelijk dat het om Bach gaat. Johan Sebastian Bach en het wordt uitgevoerd door Viking Gore Olefsson. En die speelt piano. En dat klassieke muziek en films heel goed samengaan... daar zijn diverse voorbeelden van te vinden. En dat is eigenlijk ook in dit geval weer zo. Uh, we gaan een stuk draaien uit de film Superman. Het stuk werd uh, geschreven door John Williams. En het heet dan ook de Superman March. En het wordt uitgevoerd, uitgevoerd door een heus symfonieorkest... onder leiding van uh, Gustavo... Uh, Dudamel en het orkest: dat heet de Los Angeles Philharmonic. Ja, het leuke is dat je in de klassieke muziek zoveel verschillende uh, dingen tegenkomt. Die allemaal interessant zijn en leuk zijn om u te laten horen. Zo ook deze Superman March. Maar het volgende staat daar weer in heel groot contrast tegen. Uh, het heet Shenandoah. En het is een traditioneel lied. Uh, het wordt uh, gezongen. En dat is het prachtige, let u maar op. Het is echt heel erg mooi. Door het koor van King's College uit Cambridge. Onder leiding van Stephen Cleobury. En werkelijk waar, het is zo verschrikkelijk mooi. Het is alleen maar vocaal, geen orkest. Dus geniet. Ocean. Ja, en als u zelf uh, toevallig uh, op een koor uh, zit, of in een koor zingt, moet je dan zeggen, dan weet je waarschijnlijk wel hoe lastig het is om zonder enige begeleiding dan toch op toon te blijven en niet te zakken en wat dan ook. En dat is hier dus absoluut niet het geval. Zo verschrikkelijk mooi gezongen dit Shenandoah. Uh, traditional, dat wil eigenlijk zeggen... dat de componist ervan niet bekend is. Dus het is gewoon een liedje... dat ergens is opgedoken. En nou ja, daar hebben ze dan... dit prachtige arrangement van gemaakt. Dus de componist van het lied... is niet achterhaalbaar. Om het zo maar eens dus, uh, te zeggen. Ja, we hebben hem al vaker... vandaag langs horen komen. De heer J.S. Bach. En uh, nu weer. En ik heb weer een stuk van hem... En nu gaan we luisteren naar Ewiges Feuer, O oorsprong der Liebe. BWV 34 en daaruit deel 3. Vol zoek hier angelaten zeele. Dat is prachtig. Maarten Engeltjes is tenor. En het wordt dus gezongen, dat is duidelijk. En hij wordt begeleid door het Amsterdam eh, Barok Ensemble. Met Jozef Zak viool als en ook muzikaal leider. Pablo Sosa de Rosario fluit. En Reiko Talki ook op fluit. Ja, en dan hoor ik u denken van, uh, ja, je kunt maar wat. Was dat een man? Ja, dit was inderdaad een man. Uh, dit was een zogenaamde countertenor. En een countertenor, dat is een, een mannelijke zanger... die door een bepaalde zangtechniek, door een bepaalde manier zijn stem te gebruiken... hele hoge partijen kan zingen. Zowel alt- als sopraanpartijen. En dat was vroeger in de oude barok en renaissance natuurlijk wel heel gebruikelijk. Omdat vrouwen daar nog niet zo vaak aan het muziekleven deelnamen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, Even vermelden Dat in de oorspronkelijke versie Van bijvoorbeeld dingen als de Matthäuspersoon Kwamen helemaal geen dames voor Helemaal geen sopranen ook Dat uh, waren jongens Dat waren jongens sopranen en de altpartijen werden heel vaak door dit soort countertenoren gezongen. En vooral sinds 1943, sinds de, uh, men toch weer wat puriteinser is in het uitvoeren van muziek van, uit de barok en de renaissance. Doet ook zijn uh, die, die, die countertenor weer opgangen. En er zijn er dus uh, diverse, ook bijvoorbeeld bij de Nederlandse opera, uh, zijn ze vaak genoeg te horen. Het is een prachtig geluid. Het is dus echt een man. Maar door een bepaalde zangtechniek klinkt hij als een dame. Zo is het. Goed, dan gaan we nu naar Dichterliebe. Opus 48 nummer 7. Ich golle nicht. En dat is dan weer iets van Robert Schumann. En ook dit is een gezongen stuk. Stella uh, Duvexis is de mezzosopraan. En Daniel Heide, Daniel Heide speelt piano. Ik grolle niet. En wenn das En dan het laatste stuk. De partita voor viool solo nummer 2 in d mineur BWV 1004, deel 4, de Geek. En het is gearrangeerd voor mandolin door Avi Avital. Het stuk werd geschreven door Bach. En het wordt dus ook door Avi Avital uitgevoerd op mandolin. Heel apart. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.